De Vier Brahmanen Dit is het verhaal van vier bevriende Brahmanen. Som, Vesh, Jivan en Boet. Ze leefden samen in een klein dorpje. Alle vier waren ze leerlingen van een wijze man die in het bos leefde. De wijze was een eenvoudig, maar erg geleerd man. De brahmanen respecteerden hun leraar. Elke dag luisterden ze erg aandachtig naar hun leraar. Mijn kinderen, iedereen kan geleerd worden. Maar met vaardigheden alleen kun je nog niet veel. Je moet leren het verstandig te gebruiken. Som, Vash en Jivan leerden vele vaardigheden... Vesh kon wonden helen zonder ze aan te raken. Som kon een gebroken pot maken. Jivan kon een afgevallen dood blaadje pakken en weer aan de boom vastmaken. Maar Boet was het minst getalenteerd van allen. Hij kon niets van dit alles doen. De drie vrienden maakten altijd grapjes over Boet. Ah, kom op, pot, Heel, heel. Haha. -ha. Boet heeft iets nieuws geleerd. Hij kan praten tegen de scherven van een pot. Haha. Oh ja, maar de gebroken stukken hebben niet de vaardigheid zichzelf te maken. Arme kapotte pot. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Kuroji, wat bedoelde je met gezond verstand? Dat is makkelijk. Gezond verstand is wanneer we denken voordat we iets doen. Hmm. Op een dag besloten Som, Vesh en Jivan om het dorp uit te reizen. Dit dorp is te klein. We zullen nooit de meest geleerde mensen worden als we hier de rest van ons leven blijven wonen. We moeten reizen om meer te leren iets? Nee we hebben alles geleerd wat we kunnen Nu moeten we verder gaan Wat doen we met Bud? Moeten we ook met hem praten? Oh, hij is stom en nutteloos Hij zal ons alleen tot last zijn Nee, Vesh We zijn sterker dan hem Het is onze taak om hem te beschermen We moeten hem uitnodigen met ons mee te gaan ze verzamelden al hun kleren en eten en bereidden zich voor op de reis. Denk eraan, kinderen. Een wijs mens denkt altijd eerst voordat hij iets doet. We zullen eraan denken, Guruji. We zullen eraan denken, Guruji. We zullen eraan denken, Guruji. We zullen eraan denken, Guruji. De brahmanen zwaaiden tot ziens naar hun leraar. Nadat ze een halve dag hadden gelopen, waren ze moe en wilden ze rusten. Laten we onze lunch hier eten. Wijze mannen sparen altijd hun energie voor aankomende avonturen. Toen ze net op een rots gaan zitten, zag Boet iets op de grond liggen. Oh, wat is dat? Oh, Boet, ga jij nu bang zijn voor een stapeltje botten? Ik vraag me af van wie deze botten waren. Ik kan je verzekeren dat deze van een leeuw waren. Hij zal van de honger zijn doodgegaan. Een leeuw? Ja, kijk naar de vorm van deze botten. Ik weet zeker dat deze van een leeuw waren. Oh, wacht. Waarom test ik mijn vaardigheden niet op hem? Wat een goede manier om te oefenen. Ik zal dit stapeltje veranderen in het skelet van een leeuw. Wat? Voordat iemand iets kon zeggen, begon som enkele woorden te zeggen. Opeens was er een helder licht in de stapel botten en het werd gerangschikt naar een leeuwenskelet. De drie broers waren verbaasd. Kijk, zei ik het jullie niet? Je moet zo geleerd zijn om dit te kunnen doen. Denk je dat jouw vaardigheden de beste zijn? Ik kan het vlees teruggeven aan deze leeuw. Hij zal hebben, wacht, huid, nagels, tanden. Alles binnen een paar minuten. Nagels, tanden, Vesh, niet. Maar Vesh was gestopt met luisteren. Hij zei nu enkele woorden. Opeens had de leeuw ogen, huid, vacht, nagels en veel meer. Het was nu een complete leeuw die dood op de grond lag. Is het niet prachtig? Het is eng. Waarom deed je dat? Omdat alleen ik dat kan. Met mijn vaardigheid kan ik alles terugbrengen. De leeuw was zijn lichaam en huid kwijt. Ik haal daar terug. Is dit niet het beste? <lacht> Denk je dat alleen jij iets terug kan brengen? Weet je niet welke vaardigheid ik heb geleerd? Ik kan deze leeuw weer tot leven wekken. Wat? Ja, Boet. Wie denk je nu die het meest geleerd is? Hij kan niet alleen door jouw woorden beslissen, Givan. Doe het en laat hem zien. En laat hem beslissen wie het meest geleerd is. Ik weet niet wie het meest geleerd is. Maar ik weet wel wie de sterkste is. De leeuw. Doe dit niet, Givan. Luister alsjeblieft naar me. Uh, terwijl al mijn vrienden hun vaardigheden konden testen. Wil je niet dat ik de mijne test? Noem jij jezelf nu een goede vriend? Ves had gelijk. We hadden je in het dorp moeten achterlaten. Maar... Guruji had gezegd... Wil je ons leren wat Guruji heeft gezegd? Jij? Die nog nooit de vaardigheid heeft geleerd? Je vertrouwt je vrienden niet, of wel? Je hebt gelijk, Jivan. Hij heeft niet één vaardigheid geleerd. Hoe kan hij het belang van oefenen nu kennen? Mutt, alleen maar omdat je ons geen vaardigheid kunt laten zien. Wil je dan niet de onze testen? Je bent jaloers op ons. Oh, maar ik heb een vaardigheid die genoeg is om mijn leven te redden. Het verstand is wanneer we nadenken voordat we iets doen. Oh, oh, wees niet boos mijn vrienden. Ik zal jullie nu niet stoppen, maar voordat jullie beginnen, laat me in een boom klimmen. Want als de leeuw me opeet, hoe kan ik jullie dan vertellen wie het meest geleerd is? <laughs> Jij bent een lafaard. Je moet in elke situatie dapper zijn. Ik zal niet tegen mijn vrienden liegen, maar ik kan geen leeuw bevechten en ik heb een beter uitzicht vanuit de boom. Dan kan ik duidelijk beslissen wie het meest geleerd is. Boet klom snel in een boom dichtbij terwijl Jeevan wat woorden begon te zeggen. Binnen een paar minuten verscheen er een helder licht op de leeuw. En hij opende zijn ogen. De drie brahmanen sprongen van plezier. Ze hadden nu hun vaardigheden laten zien. Maar ze stopten al snel met glimlachen. De leeuw stond op en brulde woest. Maar de brahmanen waren zo bang dat ze niet konden bewegen. De hongerige leeuw sprong meteen op de brahmanen. De arme brahmanen konden niets doen om zichzelf te redden. De leeuw at alle drie brahmanen één voor één. Boet zat in de boom en zag alles gebeuren. Nadat de leeuw weg was, klom Boet uit de boom. Hij zag dat er alleen nog botten over waren van zijn vrienden. Jullie waren allemaal geleerd. Als jullie alleen maar Guruji's laatste boodschap hadden onthouden, dan hadden jullie niet dit lot gehad. Denk eraan, kinderen. Wijs is de man die denkt voordat hij doet. Het einde.